Radio Veronica. Met het nieuws. Het is drie uur. Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Hoi. De voormalige prins Andrew krijgt geen voorkeursbehandeling na zijn aanhouding. Ook al is hij de broer van de Britse koning. Volgens de BBC belandt Andrew waarschijnlijk in een gewone cel... waar hij zijn verhoor moet afwachten. Hij wordt verdacht van het doorspelen van gevoelige overheidsinformatie... aan de Amerikaanse zeneteliquent Jeffrey Epstein. Jeugdzorgmedewerkers hebben met hun stakingen nog niks bereikt. De CAO-onderhandelingen waren vastgelopen... en na estavette stakingen heeft vakbond FNV nog niks gehoord van werkgevers. Vandaag was de laatste lokale actie in Amsterdam. Het wordt nu tijd voor een landelijke staking in de jeugdzorg. Die is begin volgende maand. En boeren met varkens en koeien krijgen honderden keren... meer subsidie van de Europese Unie... dan boeren die plantaardige producten produceren. Zoals spulvruchten. Dat blijkt volgens BNR het onderzoek van de organisatie Foodrise. Die noemt het schandalig dat er veel meer geld... naar milieuvervuilende vleesbedrijven gaat. Het weer dan alleen soms nog wat lichte regen. Het is rond 3 graden, morgen bewolkt regen en 6 graden informatie dan met de twee langste files nu de A37 hogeveen richting de Duitse grens. Daar wordt gecontroleerd vanaf Emmen-Oost kom je in 12 minuten extra. En op de A58 Breda-Eindhoven doe je voor oorschot 8 minuten langer over. Complete overzicht bij Vlitsmeister.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 I see an open door, close your eyes. Wat dus ook. Het is toch ook hetzelfde? Nou, het is niet iedereen gegeven om dancer te zijn. <laughs> maar wel, all dancers are human. <laughs> Dansen vanuit je lichaam. En vanuit je hart en vanuit je ziel. Kan het nooit fout gaan? Are we dancers? Een moeilijke achternaam voor een Tilburger. Linda Schreven. Die wilde graag deze killers hebben. En human. we hebben nog een uur te gaan. Boranza, wat wil je horen? Laat het weten via de app van Radio Veronica. We zijn heel erg benieuwd. Mark en ons, we hadden deze nog aan jullie beloofd. Arwita Franklin en Pink. Stenders met de banana. Gisteren al genadeloze woorden over uitgesproken, maar toen was Mark Reeman nog niet in ons midden. Dat wij eigenlijk de Blues Brothers niet zo'n best film vonden, muzikaal fantastisch. En echt uh, beter kan bijna niet. Maar het verhaal is een beetje uh, slapjes. Dan komen we die achtervolgingen en daar komt geen einde aan. En dat is in Blues Brothers 2 overigens nog veel erger. Mark, wat vind je van deze kwalificatie? Dat zitten voor onzin. Ja. Dat is een geweldige ja, achtervolging. Ik hoop het hier al op. Bedankt daarvoor. Uh, deze had je nog te goed van ons, Stink Arita Franklin... in de Blues Brothers uitvoering. Ja. Um, ja, er zijn toch een paar berichten waar we het even over moeten hebben. Eentje heb ik toch zo ontzettend om gelachen. En uh, dat is uh, dat berichtje over Koen uh, Molijn. Ja. We hadden twee uh, liedjes het vorige uur. die uh, per ongeluk over Koen Molijn uh, bleken te gaan. He, eentje was van Miles Smith. en uh, de andere was uh, van KLF. en Tammy Wynette, Justified. En Eentje, allebei wordt Koen Molijn uh, genoemd. En daar hebben we nog even Turn it up high in oord gedraaid. van uh, Buster Rhymes. Um, en toen kregen we van Christian kregen we nog een berichtje. Maar ik denk dus dat Christian zijn bericht heeft ingesproken. Oh ja? He, dat kan, dat je gewoon even ja. zegt. Van ik maak er even tekst van, want het moet naar de radio. Ben je aan het rijden of zo, dat kan. Hij zegt, nou, Koem dat bevestigt, Siets net ook... dat was een hele toffe vent. Hij uh, had jaren geleden in Rotterdam-Zuid een kledingwinkel... en daar kwam ik dagelijks. Maar dan komt een beetje de vreemde zin... waar ik even over na moest denken. In diezelfde winkel stond ook wel eens Litouwers voor mijn neus, maar dan gespeld als um, iemand die woont in Litouwen. Ja, want dat zou ook best heel in meervoud ook ja, een hele wel, andere sfeer kunnen hebben. Er stonden wel Lee Towers voor, voor mijn neus. <laughs> en dan denk ik, nou, ik ben benieuwd wat hij daarmee deed. En die gaf me een hand. Dus ik moest, ja, misschien is het ja, leuk als je het op tekst ziet. Maar ik moest er toch over het wel op beginnen. Ik denk, Lee Towers voor mijn neus. Als volk, een heel volk voor je neus. Maar het zal ongetwijfeld gaan over uh, de one grote and uh, one and only Lee Towers. will never walk alone. Ook best bijzonder, toch? Kreeg hij toch altijd weer een hand van. Van het hele land krijgt hij in je hand? Nieuw! In het kader van Nieuw... er is een EP'tje uitgekomen van U2. was gisteren ook meteen bij Veronica op de radio. Bij Ferry. Die zit er trouwens vanavond weer. En die gaat Vitesse draaien. Heeft hij net gehad al. Sowieso. Er is een nieuwe EP. René Vogelaar. Die zegt... Hey, zouden jullie een trekje van deze nieuwe EP van U2 kunnen draaien? Het is een EP. Zij willen ook wat zeggen over de wereld in het bijzonder. En um, een van die trekjes is samen met Ed Sheeran. En met iemand niet uit Litouwers, maar uit de Oekraïne. Dat is de muzikant Tadas Topolia. En René, we gaan deze nieuwe voor je draaien. Die heet Yours Eternally. Nu trek je dus van U2, Ed Sheeran en Tadas Topolia. Play meets U2 meets Etje. Ja, Van de nieuwe EP. Um, Yours Eternally. U2, you Ed Sheeran en Taras Topolia. En mijn vriend Siets. die heeft mijn werk overgenomen. die zei: um, Rob. Weet jij al, en toen zei hij allemaal dingen die ik natuurlijk wel wist... maar die ik hem nu graag wil laten vertellen. Ja, het liedje is uh, geschreven als een brief van een Oekraïense soldaat... die ondanks de verschrikkingen aan het fronten lol blijft hebben in het leven. En Bono die heeft Ed Sheeran geregeld. Uh, en, en toen zei Ed Sheeran, ja, ik wil best wel meedoen... maar ik wil niet betrokken worden bij jullie politiek. <laughs> uh, want het is allemaal behoorlijk politiek wat er is uitgebracht... over allerlei problemen in de wereld momenteel. Bono zei toen, nee Ed Sheeran, natuurlijk word je niet betrokken bij onze politiek. En Bono heeft toegegeven dat hij daarmee misschien een beetje heeft gelogen. <laughs> Ik je erin geluisterd, ja. <laughs> Nou, oh, geinig. Ja, ja, nagekomen berichten. Oh. Ja, ja, ja, aan berichten. Ja, Caroline ja, zegt tegen mij. Oh, kom, ik moet ik moet in de met je mee. miljoen miljard aangekomen nagekomen berichten. Nou, ik zou zeggen, maak een uh, kleine uh, eigenzinnige selectie. een selectie maken? En deel delen met de wereld. Want okay. ik, ben, ik zie okay. ook heel veel langskomen. Ik, moet, uh, ook, ik vind het allemaal ook informatief. Ik vind het leuk, humoristisch. En soms een beetje mopperig. Heel ja. soms maar. Nee nee, nee, nee, nee. De Blues Brothers dan. Ja, vind ik ook ja. leuk. Ja. Menno de Bruin zegt: Robby, Robby, de Blues Brothers is een. Een epische vertolking van perfecte humor. Kijk hem nog eens en laat hem eens echt ge gewoon op je inwerken. Magistraal. Goed, goed, Tippie, goed, goed. filmtip. En dan uh, Hubert, die zit nog bij David Byrne, die zegt: Voor wie dit nog uh, wil weten, nog ja. even over David Byrne. Een groot deel van zijn concert in Berlijn op 12-2-2026. Uh, 12 februari, afgelopen 12 februari, is te vinden op YouTube. Ja. En dan George, die zit nog gewoon bij Ring My Bell in zijn ja, eentje. Anita Ward, hoe zou we toch met Anita Ward gaan weten? We al meer van de kunnen we aanbellen. En welke awards gaan we uitreiken aan haar? Dus die uh, heeft het al opgegeven. Maar ja. ik weet nog, ja. ze leeft nog. Ja, ook. Ja. En Zorst zegt... Oh, ring my bell. Oh, zomer 1978. Op camping Nooit gedacht in Drenthe. Het meisje van de kantine. Geke heette ze volgens mij. Daar heb ik echt een leuke tijd mee gehad. Dan zegt iemand dat... Um... Uh, de nieuwe lijkt van. Uh, Ach jammer ja, ik had eigenlijk het introotje <laughs> nog niet in moeten starten. Ik zat er helemaal in, hè, want uh, we hadden net uh, iemand die ook zei dat het leek op You Better Your Ja, die zijn het ook alweer. Van weer. de. <laughs> Daar wilde ik dus naartoe, maar dat lukte niet. Ah, het lijkt het inderdaad op You better your bed van de. Hier is de. <laughs> elke morgen. Elke middag...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 Op de gang, van de handen. Wat een huren, wat ze huren. Weinig zon, weinig zon en veel. even kijken en vergelijken de nieuwe U2. en die van de Who. De. de, de even een er van de, de nieuwe U2 met in er in er in Ja. Het lijkt inderdaad op de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 on my back. I said, don't look back. Just keep on walking. Ooh -hoo. Ooh -hoo. But the big black car said, look this way. He said, it.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 Bij. Dat is wel een leuke deze. Black Horse and the Cherry Tree. Ja. Van Katie Tunstall is aangevraagd door Els, Els Soeters. Ik zou die graag willen horen. Black Horse and the Cherry Tree. Geen vermelding van de hoe, Maar ineens er ja. stond een ander liedje klaar. Ik dacht, oh ja, dit is een man buitenkantje. Die neem ik dan nog even mee. Ondertussen ziet, um, hoe is het op dit moment... Uh, op de Olympische Spelen is er nog nieuws? Nee hoor, Er wordt momenteel alleen geijshockeyd om het brons bij de vrouwen. Maar verder is het uh, rustig op de Spelen. Over een uur begint er dat schaats. 1500 ja. meter mannen. Maar pas vanaf half zes komen de Nederlanders in actie. Ijshockey, uh, daar zijn wij niet prominent in. We hè? doen daar niet aan mee, maar het is wel echt een leuk sport. In mijn jeugd hebben we de Tilburg Trappers gezeten. Hè? Echt? Ja. ja, dat is een fenomeen in Tilburg. Ja een goede ijshockeyclub. Hoe lang heb je erop gezeten? Hoe ik erop gezeten heb? Nou, dat is, uh, ik was nog een pukkie. <lacht> <lacht> Sorry, God. <lacht> en, en daarna gevoetbald bij uh, de wereldberoemde vereniging TAK. Oh ja. Knap, uh, dat was de Tilburgse atletiekclub. Ondanks dat er ook gevoetbald werd. <lacht> Alleen die werd door de uh, tegenstanders... het zou nu racistisch genoemd worden... werd werden al altijd Tilburgse apencircus genoemd. Zo. So, Zo. So, Wat huh? vond toen nog? Schandelijk. Uh, nee. Ziet, sorry, ik was even aan het nee, kwalijk. Het is iets over half vier. Hoe is het op het wereldtoneel? Het advocatenkoppel Geert-Jan en Carrie Knoops... staat vandaag zelf voor de rechter. Ze worden door een oud cliënt beschuldigd... van een kansloze verdediging... en het sturen van veel te hoge rekeningen. De man werd drie jaar geleden veroordeeld voor een verkrachting... nadat hij was bijgestaan door de Knoops-advocaten. Zij hebben het over karaktermoord en een mes in de rug. Het is toch een moord? Even kijken, wat, dan zit je allemaal... Uh, oh, ik snap je, Karin. Ja, ja, ja. Carolien zegt tegen mij... Ja, ze wijst maar naar het scherm, ze wijst me naar het scherm. Maar volgens mij betekent dat... Uh, dat Mark Vinkers een audio-appje heeft ingesproken... en de solo wil doen in... Ja. Een hele, hele, hele... Goedemiddag. Ja. Ja, dit is wel de repversie. <laughs> ja, ja. Hoe is het op het Nederlands in net? Ja, het is echt heel erg rustig. Dit zijn de drie langste files nu. A2 Eindhoven-Maastricht voor de Hocht, 9 minuten. A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond, 7. En op de 28 Groningen-Zorle voor Langhorst, ook 7 minuten. Nou ja, dat gebedankt wordt de witte rijen... om oh! de goed Tilburg trappers te spreken. <laughs> ja. Mark, je nog één keer vandaag? Een hele, hele, hele goedemiddag... Het Een hele, hele, hele middag. Hey, en de solo is van Mark. Een hele, hele, hele goeie middag. Goeie middag. Oh ja, die andere gozer heette ook. Ja, Ja, ik snap de verwarring. Ja, ik snap te een hele, hele, hele goede middag. Dat was de andere Mark. Beast International. nitty-gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam Hot. This is Jam -ha. Back where I started again. I'm trying forget to forget that you was just a to... Toen stilte vind ik ook wel heel erg fijn. Just can't live without you. Oh, dat zaten we er lekker in, hè? Oh, wat Goed. is de eerste karaoke al geweest? Ach, hierbij. dat die microfoon dicht stond, is echt heel verstandig geweest. Gelukkig staan er nooit camera's meer in radiostudio's. Nee. Anders hadden jullie dit. Maar op zich, het enthousiasme van iedereen is ook wel weer leuk. Ja, Jester. Hallo. Even kijken of we op de gang opstaan. Ja. Baby Come Back van uh, Player. Uh, de, een van de players was een player ook uit de Bolton Beautiful. Ja, Ron Moss, ah, Ja, dat man. vraagt Ben Mijn ook nog. Player, daar ja. speelde toch Ron Moss van de Bolton Beautiful. Ja, Bas speelde. Uh, dan die. deed hij en uh, wij dachten ergens in de verte dat hij zong. Dus er is zo'n mooie site uh, en dan kun je bekende mensen die je vragen of ze wat persoonlijks voor je willen inspreken. Ja. 50 uur. Ja, meestal hoe goedkoper, hoe langer zal geen hit uh, meer hebben gehad. En we, we hebben dat ooit voor een speciale gelegenheid euh, gedaan. en met die, met die Ron Moss. en ja. We hebben hem gevraagd om dat nummer te zingen. En dan begint hij zijn privéboodschap... waar je dan 50 dollar voor betaalt. Uh, I'm not a singer of the band. Dus maar gaat het dan toch proberen voor ja. je. Toen zijn we er eigenlijk pas achter gekomen... dat hij niet degene was, die zo laat. Very late in the game. Player Baby comeback is ah. aangevraagd door Honey. Dan gaan we nu naar Koons versus Cookin' on Burgers. Bent namens dat, kom ik net ineens achter. Comes versus cooking on three burners, dat had makkelijker gekund. This Girl, heet het in elk geval, is aangevraagd door John. We hebben ook nog Dubby Goodemi gehad. Weet je nog de wie die is aangevraagd? Anders krijg ik wel mijn laatste. Oei, oei, oei dat was volgens mij Edo. Ja, ja. en was afgeleid van het trekje van de SOS Band. Ik moet mijn woede nog even uiten over de SOS Band. Ik ben een soort disco playlistje aan het maken. En ja. ook allerlei andere playlistjes. SOS Band, alles is onder de, negen, ne onder de negen minuten niet toegestaan. Oh ja, heb <laughs> oh ja. Een ja. single versie of iets wat mag iets langer, maar negen ja. minuten. Ja, misschien moet je toch weer eens met iemand bellen binnen het muziekimperium. Ja, ik ken daar niemand meer. Weer goed. John dan zegt, zegt Carolien, staat er nog raad op dat koffiezetapparaat? Bijvoorbeeld dat je het beste kan parkeren met de wielen van je auto aan de onderkant. Ja, toevallig wel ja. Wij hebben een pratend koffiezetapparaat. De raad die staat op het koffiezetapparaat. Geef me elke dag weer nieuwe paad, Geef iedere dag een krachtig zet met die woorden daar op het koffiezetapparaat. Meestal worden we heel verdan toegesproken. Hoe is het nu? Nou, het valt eigenlijk best wel mee, want ik kreeg deze waanzinnige tip. Ja. Korte rit, vraagteken. Leen een fiets bij de beveiliging. Ja, ah, leuk, top, Lees, top. sympathiek. Eh, Niek, ja. onthoud dit. Ik, uh, ja, ja. Haalt hij de ballen, die bike En dan heb ik ook nog uh, de, de ook-tip... Italiaanse gerechten in het restaurant tijdens de Olympische Winterspelen. Dus ja. dan moet je bijzonder snel zijn, want ja. het is nog uh, anderhalve werkdag. Ja. Hoe lang nog fiets? Uh, tot het zondag. Ja. Ja. Kan ik dan weer beginnen over, uh, alhoewel dan de Olympische Winterspelen, Olympische Winter voor Liefde is dan bijna ook afgelopen? De volledige uh, Olympische overspelen. Ik, uh, ik zit daar dus nog steeds naar te kijken. Naar dat, uh, naar, kijk jij ook nog het, Niek? Ik, kijk, ja, ik kijk alleen maar naar dingen die niet uh, relevant zijn. Zoals honden ja, dus, die eroverheen lopen. Ja, kijk ik kijk ja. dan helemaal uit. Maar, oh, ja, toch. Ja. Maar die, bolzen, ja. maar die bolzen, ja. Ja, bolzen. Nou, Het scheelt ook niks meer bij je wintervolliever. Daar wil ik het toch wel even over hebben. Ja. Um, het is alsof je echt werkelijk elke dag dezelfde aflevering kijkt. Dat je denkt, ja, maar dit heb ik toch al gezien. Het is helemaal hetzelfde. Elk verhaaltje is hetzelfde. Ja, dan gaan we weer skiën. Wintersport, niet zo gek natuurlijk. En daarna nee. komt er weer après-ski. En dan gebeurt er niks. <lacht> ja. Nou, dan, ik heb toch wel dingen gezien waarvan ik dacht... oh, hoe ja. gaat dit zo? Ja, maar in wezen zitten dan één of twee van die catchy dingetjes in. En voor de rest is het gewoon... Um, elke dag dezelfde aflevering, het is een... Goed, dit, ik hou vol. Dit heb ik echt nog nooit gezien bij jullie zelf. Nee, nee. Oh, nee ja, ja. Zit een datingprogramma? Ja, dat ja, ja, zeker Wintervol eten Liefde. Oh, ja, en ja. ik zou zeggen, hou Robin in de gaten. Tippy, oh. Tippy. Robin, ja. Robin ja. heeft nu een pearl en denkt een nieuwe parel tegen. Ja, dus. Goed. Wil je nog iets van het koffiezetapparaat? Of zeg je, nou, ik weet het al. Ja, dat is, ja, is. Stenders. Ego. Ego. Dip. Anders kunnen we niet meer aan dit uh, mooie toetje toekomen. Het is uh, de single van Nona. één keer niet de live-uitvoering. De studio-uitvoering van This Is All I'll Be Here. I let it go. A bygone time I used to know. I used to know. I'm dancing on. I wear my favorite dress for fun. If this Live mooi studio, mooi ze heeft het bewezen, ze is een artiest. Ja. Nona, prachtig de nieuwe single. This is all I'll be en die moet gewoon wereldberoemd worden. Dan moeten jullie allemaal meewerken? Stream dat helemaal de pletter, wat je er ook mee doet, maar zorg ervoor dat de hele wereld kennis maakt met Nona. Ze verdient het. Tot u sprak de storthoop. <lacht> Kareloke, kareloke, karooken. zingt een lied Karooken, karooken. maar smaak heeft ze niet ah, Nou, we hebben een keuze Kom maar Zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een fatbike oh, Staat die echt, fatbike? ja? Staat hij? Ja, staat ja. <lacht> ja. Ik, dacht Ik dacht op een racefiets Ik zeg van Gerard Cox, maar er zal wel een moderne uh, carnavalsversie van zijn There's a guy who works down the chip shop, swears oh, leuk. is. Leuk Ja, ice, ice, baby Favrietje van Trump. Uh, Richard, you'll never walk alone als je het toch over Litouwers Towers hebt. Dan de Litouwers, Towers, maar dan de Litouwers. Towers. Ja? Uh, Genich in die hoed Nacht van Hans. En Showing Out Get Versus the Weekend. Oh, love. Mel en Kim. Ja, ja, daar sla je een beetje op en aan. Kim. Hè? Ja, Mel en Kim. Dat is helemaal met tijd. Met tijd? Ja, dat is helemaal met tijd, man. Het ja, uh. is onze tijd ook, zo meteen Niek. Ja, disco. tast ertussen. Ja. En gaan. En dan ging je. Ja. Als een magneet voor alle mannen in de buurt. Nou, dat zult u mee hoor. Nou. Nee. hoor, <laughs> ook, maar vooral over Nona, ja. When Where Adele meets Amy Winehouse. Ik denk dat ze er blij mee zal zijn. Zullen we het maar opsturen? Penny, oh prachtig, Robbie die plaat van Nona. Helaas moet ik werken. Toen ze live bij jullie was, kan ik het nog terugzien. luisteren. ik hoop het wel. Gaat het zoeken en anders heb ik zelf nog wel een linkje. Zend die zo mooi, die Nona. Een tijden niet zo mooi nummer gehoord. En Dito's stem hoort 24 uur per dag. Want het gaat niet uit mijn hoofd. Dat snap ik. Ho, ho, ho, tot zo! Met Niki. Het Niki geworden, niet?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 Het zijn marktweken bij Jumbo. Met deze week Fanta Sprite of Fernandez. Fles anderhalve liter. Nu 1 plus 1 gratis. b kuipen. Van 225 tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. En Campina of Optimaal. Pak 1 liter. 3 voor 4 euro. Jumbo. Opnieuw vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl Is het zo